En in de ether op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft tegen een man die wordt beschouwd... als de hoofdverdachte van rellen in Culemborg vier jaar cel geëist... De 22-jarige Marokkaanse Nederlander wordt ervan verdacht dat hij in de nieuwjaarsnacht met een auto is ingereden op een groep mensen van Molukse afkomst. Een meisje raakte daarbij gewond. Het incident in de wijk ter weide leidde ertoe dat de spanningen tussen de verschillende bevolkingsgroepen hoog opliepen.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 Koper is het investeringsbedrijf Sun European, zo heeft de huidige eigenaar Maxeda bekendgemaakt. De succesvolle restaurantketen Laplace is bij de koop inbegrepen.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 ZFM Zandvoort! Zandvoort. Sunt voinic, dar să știi nu ce vrei Sinds punt, je ziet, ik kom. Alho, jubileum, ik felicira. Alho, alho, stierf Picasso.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 into bed.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 het licht besloten in je lach. Hier ontrecht je lui, dans Het begin van duizend, en één nacht, in één, één nacht. En wat maakt het uit als ik je nooit meer zie? Jij hebt kleur aan mijn dag gegeven. Dit is fini, le jour de chance. Hierop, hierop, hierop. Chacare op je maat. En daar is het ook bij gebleven. En iets anders verwachten we opnieuw. Moment, een ademloos gesprek, en misschien zie ik je ooit nog een heel vraag. U roman zo door zit uw I laid down my love To come to your defense Would you worry for me With a pain in your chest Could I rely Met van zon, zee, Zandvoort en Zebritsch.